Keer dat je hem hoort in de hoedanigheid als zijn de Els schijf voor de hele week je hoort uit 1979 Iron Horse met Sweet Louis Louise. We gaan nog één keertje klappen voor de jongens. Oh nee, morgen ook nog natuurlijk. De kopjes in de borden, de in de terras, in die Jij was af. Vier minuten over de klok van 5 uur geworden hier bij Radio Els 558. En er is het hier weer hoor, de Ava Show. Allemaal welkom, vrienden en vriendinnen van Radio Els 558 en van de Ava Show natuurlijk. Ja, waar zijn we overal niet fan van hè? Ja, ja, ja, ja. We hebben natuurlijk van alles weer in de show zitten vandaag. Weer, verkeer, nieuws en nog wat allerlei dingetjes. Ik was nog, eigenlijk nog maar net op tijd ook, want het is hier weer even een gekke huis vandaag geweest. Maar goed, we zijn er weer doorheen gekomen. En voor mij is het alweer weekend. Yeah! Nou, we zullen maar eens even kijken wat voor muziek we gaan draaien. We hebben muziek van de Beatles, van Las Ketchup, van de Marguerite S. huis Band. Ken je die nog? Rick Dienz en is Cast of Idiots. Ja, ja, nou ja, dan is die hier wel aan het goede adres natuurlijk. We hebben de beurt, we hebben een hele mooie de opname van Wim Zonneveld. Softcell T-set, komen voorbij. Walkers. We hebben een opname van Cher van Consortium. Abba, kom ook weer eens een keer op te visiten. En we beginnen zoals gewoonlijk met een plaatje van 50 jaar geleden. En dat is ook alweer een Nederlandstalige. En dat is gewoon een ontzettend lekker plaatje van het cocktailtrio. Wie heeft de sleutel hey, van de jukebox hey, hey, gezien? Hey, hey, hey, hey, hey! hey! hey. Yep. hey. Ja. Zet die plaat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 de sleutel van de toolbox gezien Wie heeft hem ergens gevonden, misschien? Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Want de plaat is verbond En dat ding zit op slot En de mensen die daar woonden Aan de zij- en overkant Namen ook die kreet al over Hé, hey, wat is er aan de hand? Toen er dol gevonden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 Ja, en die drie heren van de cocktailtrio die hadden heel wat grote hits hoor. Ja, wat hoor ik hier allemaal op de achtergrond. Ik weet het niet, maar er gaat iets niet helemaal goed geloof ik. Maar goed. We komen daar vanzelf wel achter als we de opname gaan terugluisteren. En anders horen jullie het nu live al, maar ik hoop dat het allemaal wel goed zit. Er staan inmiddels 63 files in Nederland. En de langste, die, tenminste één van de langste neem ik aan, die staat op de A27. Maar liefst 17,3 kilometer tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Rijnzweerd. Het is acht minuten over de klok van vijf uur. De Ava Show. All hit Radio. 558. Weken chocolademelk met wat rum. En Soraya, ik hoor hier echt wel wat hoor. Maar waarschijnlijk heeft het iets te maken met PLF voorafluistering. Dat die ergens een beetje hapert. En dan hoor ik alle bijgeluiden wel in mijn koptelefoon. Maar gelukkig dan niet op de zender. En Anne nog steeds problemen, dus met het omschakelen van de non-stop naar de live programmering. Want dan schijnt de player soms wel eens te blijven haken. Dus. Hebben jullie er ook last van, gewoon even op stop zetten en dan gewoon weer even op play drukken. En dan is het probleem opgelost. Maar we zijn er hiermee bezig om dat op te lossen, want dat is natuurlijk niet leuk. Je hoorde uit 1977 Abba en The Name of the Game. Dat was een heel lang plaatje, want ik zie dat het inmiddels al bijna weer kwart over vijf is. Dus we gaan snel door met de muziek. We gaan naar 1969 toe, Concerticum. Een prachtig, allermachtig liedje. All oh, the love in the world. You bring out the sweeter light You've got everything I need All the love in the world I would give All the love in the world just to love you, baby You give the sun a reason to shine Trouwens, heel raar weer, gisteren was het uh, bijna stormachtig en regen en noem maar op, echt zo'n herfstdag en vandaag was het wel somber en een beetje bedompt, maar het was bijna windstil en het was gewoon hoge temperaturen, want uh, we hadden het gewoon een beetje warm op kantoor terwijl de verwarming toch echt uitstond. Je hoorde de concerticum met All the Love in the World uit 1969, goedenavond, je luistert naar de Afwasjoe. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Vier minuten vind ik wel genoeg geblair hoor, oh, Ja, Mag ik het ook niet zeggen, geblair. Maar goed, ik heb van die lange uithalen en daar heb ik zoiets soms van. Ja, het mag wel een beetje minder. Je hoorde belief van Cher uit 1998. Zo, we gaan eens even wat nieuwsfeitjes van vandaag erbij pakken hier in de Ava eh, hè. Wijkagent André van Dalfsen is op zoek naar de eigenaar of eigenaresse van een rugtas die is aangetroffen op de... Haskerveld weg. Van Dalsen zegt op Twitter dat het gaat om een blauwe rugzak met daarin slipjes en seksattributen zoals een blinddoek en een tril-ei met uitsteeksels. De wijkagent vraagt zich af of de verliezer zich meldt. Bekende Nederlanders en anderen die zeiden dat ze een vluchteling in huis zouden halen maken hun beloftes niet waar. Staatssecretaris Dijkhoff wees vandaag in het debat fijntjes op het verschil tussen woorden en daden van de BN's. Hij reageerde daarmee op het nieuws dat de Telegraaf twee weken geleden bracht. Slechts 10 mensen blijken gebruik te maken van het zogenaamde zelfzorgarrangement. In die regeling krijgen asielzoekers wat geld om ergens anders onderdak te regelen en om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Een achtergelaten auto op de A28 bij Hooglade Veen heeft woensdagavond een ernstig ongeluk veroorzaakt. De bestuurder van de auto is vermoedelijk hard tegen de vangrail gereden. Het voertuig werd daarna onverlicht achtergelaten, een vrachtwagenchauffeur zag de donkere, kleurige auto te laat en knalde er bovenop. De chauffeur kwam met de schrik vrij, de ravage was groot, Om, ruim werkzaamheden zorgden voor allerlange files. Het fietspad met zonnepanelen in Krommenie heeft in zijn eerste levensjaar voor drie huishoudens aan stroom opgewekt. Het 70 meter lange wegdek, de zogeheten Solar Road, leverde 9800 kWh op. Een gemiddeld huishouden verbruikt in een jaar tijd ruim 3300 kWh. De provincie Noord-Holland en de ontwikkelaars hebben de tussenstand donderdag bekendgemaakt. Ze zijn tevreden. Aan het begin hadden we stroom voor 2 tot 3 huishoudens verwacht. We hebben nu alle seizoenen doorgemaakt en zitten aan de bovenkant. Deze fietspaden kunnen flinke bijdrage leveren aan de energievoorziening. Een nieuw belastingvoorstel van SGP, ChristenUnie, CDA en de SP kost 35.000 banen. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau. Volgens de vier indieners klopt de manier niet waarop de CPB de gevolgen van hun voorstel voor de werkgelegenheid berekent. De drie christelijke partijen en de SP willen dat gezinnen waar slechts één ouder een inkomen verdient er jaarlijks 520 euro bij krijgen. Staatssecretaris Erik Wiebes van Financiën zei woensdag al dat het plan waarschijnlijk te veel banen kost, ook de VVD en de Partij van de Arbeid waarschuwden daarvoor. De klepel in de Bodoenklok op de Waaldorpus vlakte, die op 4 mei tijdens de dodenherdenking stuk ging, is donderdag teruggeplaatst, zo meldt de vereniging Erepeloton Waalsdorp. Koninklijk Eibouts heeft de nieuwe klepel uit één stuk gegoten. Voor de reparatie is zo'n 3000 euro ingezameld onder Nederlanders in binnen- en buitenland. Ik ben Arie Slop, antwoordde de voormalige fractievoorzitter van de ChristenUnie donderdag op de vraag of hij het lek is van de commissie Stiekem. Hij noemt speculaties in de media dat hij het lek zou zijn een aantasting van zijn integriteit. De, specula de speculaars, wou ik zeggen, ja, het is bijna Sinterklaas, hè? Nee. Die speculaties over zijn betrokkenheid werden gevoed omdat Slop zijn vertrek als fractievoorzitter en Tweede Kamerlid bekend maakte op de dag dat nieuwe onthungelingen over de affaire Stiekem naar buiten kwamen. Ook schade de ChristenUnie zich vorig jaar niet achter een motie van wantrouwen tegen minister Ronald Plasterk. Die motie van wantrouwen kwam er omdat Plasterk die informatie zou hebben onthouden rond de affaire. Omdat ik deze week mijn vertrek uit de Kamer heb bekendgemaakt zal er 1 en 1 wel 2 zijn. Dat is het ook hoor. Het raakt mij persoonlijk dat met de vinger naar mij wordt gewezen. Mijn lippen zijn echt altijd verzegeld geweest. Oh, dit is een mooi plaatje van de wolkers uit 1972. Hier is Tabu. Ik heb een song voor for you. Hallo! Hallo! Hallo! today, today, today, my today, today, today. That pussy gets to play taboo, taboo, taboo, Can take it my way, taboo, taboo, taboo, Can take it my way, taboo, taboo, taboo, taboo. Can take it my way, taboo, taboo, taboo, taboo, it my. Way. <laughs> She see, today, today, today. I know a game to play, today, today. A little game to play, taboo, taboo, taboo, taboo. taboo. Can take in my way, taboo. Komstig uit Maastricht, de Wolkers en Taboe uit 1972 niet te, te verwarren met de Wolkers uit Engeland denk ik, de Wolkenbrodders. Het is inmiddels al bijna half zes, dus we gaan zo meteen weet je, nog wel doen, maar we gaan eerst nog even door met de muziek en ik heb wat moois voor je. Wat was zo, meer muziek. Speciaal voor Linda. Hier zijn de t-set uit 1979. En Linda, Linda, Linda, Linda, Linda. Yes, I'm here, but now I'm going away. Far away from you, my lovely Linda. But the memories of you always will stay. And your precious face I will remember. For all the times you gave me nice and you your Radio Wels krijgt trouwens eh, momenteel net een mailtje binnen van de Sena. En daar zijn we nu ook helemaal officieel geregistreerd. Dus we krijgen een logo en een inboeknummer, zoals dat heet. Dat kunnen we dan op de website gaan plaatsen. Die website is trouwens bijna af, heb ik begrepen. Dus eh, waarschijnlijk volgende week kunnen we die helemaal openbaar maken, zoals dat heet. Je hoorde ondertussen Linda Linda van de t uit 1979. <middels> Zo, even de papiertjes erbij zoeken, want er was Els een beetje laat mee. We gaan eens even kijken naar de tijdmachine van de af Wat er gebeurde allemaal vandaag in het verleden? Het is vandaag 12 november en dat is de 316ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 49. Vandaag in 2004 in Leeuwarden wordt het wereldrecord vallende domino, domino-stonen gebroken. Stenen natuurlijk. Bij Domino d 2004 vallen 3.992.397 stenen om. Het is maar wat. En in 1812, dus veel langer geleden, het leger van Napoleon trekt zich terug uit Moskou en steekt de Berezina over. Het zou de terugtocht en de uiteindelijke val van Napoleon in Luiden. En in 2001 wordt de Taliban uit Kabul verdreven. 1918 vandaag, Oostenrijk wordt een republiek, ja dat was toen een zootje hoor, in die jaren daar in dat midden Europa. En in datzelfde jaar 1918, geïnspireerd door de omwentelingen in Duitsland en Rusland, roept de Nederlandse socialistische leider Pieter Jelles Troelstra op tot een revolutie. Hij veroorzaakt paniek, maar hij krijgt geen bijval. En dat is eigenlijk te danken aan Wilhelmina, die zich flink verzette daartegen. In 1923 vandaag, Adolf Hitler wordt gearresteerd wegens zijn mislukte poging om op 8 november de macht te grijpen. Later zou het dat natuurlijk wel lukken. Nou, we gaan dan naar de mensen die geboren zijn of jarig zijn vandaag. Dat was in 1917 WFK Bischof van Heemskerk, oud verzetsman en eerste stalmeester van de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix, hij overleed in 2007. En in datzelfde jaar werd geboren Jo Steffert, Amerikaans pop en jazzzangeres. zangeres, zij overleed in 2008 en vandaag werd geboren in 1929 Grace Kelly, wie kent haar niet, Amerikaanse actrice en prinses van Monaco, zij overleed in 1982. Uh, vandaag zou jarig zijn geweest Peter Post, waar het niet dat hij was overleden in 2011. Hij werd geboren in 1933, hij was natuurlijk een Nederlands wielrenner en ploegleider. In 1941 uh, vandaag is jarig dus Huip Roymans. dat is een Nederlands acteur en jullie kennen hem waarschijnlijk beter als meneer Harmsen van toen was geluk nog heel gewoon. En vandaag is jarig Brian Hyland, hij is natuurlijk een Amerikaanse zanger, hij zag het levenslicht in 1943. En een jaartje later was het de beurt aan Gerard van Ass, hij is natuurlijk een Nederlands politicus. En in 1945 werd geboren Neil Young, Canadees zanger en songwriter. Jawel. Even een blaadje verder. En Koen van de Vrijbergen, de koning zou vandaag jarig zijn geweest. Waar het niet dat hij Eigenlijk op het podium zelfs overleed tijdens een demonstratie van Flodder. Hij overleed in 1997, we kennen hem natuurlijk als Johnny Flodder. Hij werd geboren in 1950. En Lebis, Nederlands cabaretier, is vandaag jarig. Hij zag het levenslicht in 1958. En het is vandaag de verjaardag van Wim Kieft, Nederlands voetballer geweest dan althans. En hij is uit 1962. En drie, vier jaar later, in 1966, was het de beurt aan Wessel van Diepen, Nederlands disjockey. Ik denk dat we het aanladen gehad hebben, want overleden heb ik er niet zo gek veel. Dat was in 607 Paul de Ja III. En Haja van Zomer overleed vandaag in 1980. Zij werd slechts 54 jaar oud. Zij was een Nederlands politica en vandaag de zanger Cornelis Vreeswijk. Hij werd slechts 50 jaar oud. Hij overleed in 1987. Hij heeft natuurlijk wonderschone muziekstukjes gemaakt. Dan gaan we nog even kijken naar het weer. In 1923 was het te koud met een laagste minitemperatuur van min 4,6 graden. De hoogste maximumtemperatuur bereikten we in 1938 van 16,1 graden. Het zonnetje scheen het langst in 1925, maar liefst 7,9 uur. En het langst in de regen lopen voor je lol, als je dat leuk vindt, dat kon in het jaar 2000. Toen was het maar liefst 11,5 uur lopen in de regen. Seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I'll run from you. This tainted love you've given, I give you all.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 En nu is het al bijna weer tien over half 6 hier in de afv op radio LS558, die uit 1981, die een beetje mechanische muziek, hè? dat was toen een beetje intainted love van SoftCell. Het was wel weer het leuk om dat plaatje terug te horen. Ik kan me herinneren dat ik hem destijds ook veel gedraaid heb op de FM103 met dat stenteltje van 5 wat. Ongelooflijk, wat vliegt de tijd. Ik heb nog een nagekomen uh, nieuwsbericht van Wim Zonneveld, de kat van Ome Willem, die is op race geweest.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 het is toch geweldig om dit weer eens een keertje te horen. Ja, ja, ja. De kat van oma Willem van Wim Zonneveld, Maar dat deden er natuurlijk veel meer mee. voor hoor een hele hoop bekende mensen uit die tijd. Het zal wel een of andere tv-serie komen, denk ik. Ik zal dat eens opzoeken voor je. Maar Wim Zonneveld heeft nog zo'n leuk nummer. Dat is Op de Step, Op de Step, Op de Step. Die zal ik ook eens voor je opzoeken. Ja, we gaan hier lekker door, hoor, met de muziek. Blijf er een beetje bij. Radio Els neemt je mee terug in de tijd. Wat dacht je van deze bijvoorbeeld? Ja, even een beetje een serieus plaatje hoor. Een beetje een geloofskwestie. Ja, Jesus is just alright for me. We gaan luisteren naar de Birds uit 1970. En wij gaan ondertussen maar eens even kijken naar de Nederlandse snelwegen, hoe het daar gesteld is. Er staan momenteel 111 kilometer. Ik zal kijken of ik de langste ervoor je uit kan pikken. Op de A2, 11,4 kilometer tussen Vinkenveen en Utrecht. Ook op de A2, 11,5 kilometer tussen Afrit, Evedingen en Waardenburg. Bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, allemaal kleintjes, allemaal kleintjes, allemaal kleintjes, allemaal kleintjes, drie, vier kilometer, die zijn. Moeite niet waard van het noemen, natuurlijk. 11,6 kilometer op de A12 tussen Maasberg en Afrit Oosterbeek. Altijd hetzelfde daar hè, richting Duitsland. 11,5 11 kilometer op de A12 tussen Nieuwebrug en Knooppunt Gouwen. Die komt ook iedere dag wel weer voorbij. 10 kilometer op daar, 13 tussen Knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Noord. We Ze gaan zeker allemaal naar de macro. 13,8 kilometer op daar, 15 tussen Knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht-Oost. Broom, broem, broem, broem. 12,9 km A15 tussen Gorkum en Papendrecht. Boem, boem, boem, boem. Toch soms wel een beetje lastig lezen van zo'n smartphone af, hoor. Ik vind het eigenlijk allemaal niks. Ze zijn er veel te oud voor geworden. Bloem, bloem, bloem, broem, Allemaal niks. Allemaal niks. Allemaal klein. Allemaal klein. Boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, Ik kan zelf een liedje gaan zingen ondertussen. Hè? Ja, nou, het zijn allemaal kleintjes, zo jongens. Het schiet allemaal niet op. Tenminste, om ze aan te kondigen. Het is natuurlijk leuk dat ze niet zo groot zijn. Maar goed. Eh, vroem, vroem, vroem, vroem. Nee, het is allemaal klein. Ik denk dat ik ermee stop. Ik zit nu al op de N-wegen, dus dat schiet allemaal niet op. Nee, dan houden we het daar zo lekker bij. En dan gaan wij hier lekker gewoon door met uh, wat heerlijke muziek. Ja. En dit brengt herinneringen boven aan een bootje op de Noordzee in 1976. We gaan luisteren naar Rick Dees en his cast of Idiots. En we zijn een beetje in de dierenbeland. We hadden al de kat van ome Willem. En hier hebben we Rick Dees en de Disco Duck. We the other night. All the ladies were treating me right Moving my feet to the disco beat How in the world could I keep my seat? Dit is part one, want je hebt ook nog een paar keer na Rick Dees en is Cast of Idiots, de titel zegt al genoeg he, van zo'n groepje met de disco-duck hier in de affashow op deze donderdag 12 november van het jaar, dat is alles 2015, 12 november, wat klinkt dat ver weg al in het jaar, hè? het is zo gebeurd hoor, het jaar is zo om en dan krijgen we al die uh, toestanden met kerst eerst nog en met... Uh, Oud en nieuwe en zo, nou daar doen wij allemaal niet aan mee aan die flauwekul. Behalve dat we natuurlijk in die maand december gaan wij een top 1000 uitzenden. En je hebt grote kans dat wij daar in november al mee gaan beginnen. Dan zijn we al die andere stations een keertje voor. Uh, we gaan nu eens even serieuze muziek draaien hoor. Ja, dit is heel mooi, allemachtig prachtig. It is wow in the dishes show. in de Avan Show. Uit 1982 de Margriet S-huisband met Black Pearl. En volgens mij zat toen Henny Huisman nog achter de drumstel. Ja, die is drummer geweest. Uh, het is inmiddels al zeven uh, minuten voor de klok van zes uur geworden. We mogen wel opschieten. En uh, we moeten hier natuurlijk weer aandacht aan besteden. En dat wordt ook wel een uh, bijzonder mooi plaatje, vind ik zelf. Oh, oh jee, daar komt hij weer, daar komt hij weer, daar komt hij weer. De klap op de knieënplaat. 2002, we gaan naar de Las Ketchup en de Ketchup Song. Graag met een beetje mayonaise erbij. Het is net bij de Telegraaf nog wel een leuk iets. Een debat over Zwarte Piet dat 18 november aanstaande in Eindhoven gehouden zou worden is afgelost. Er had zich tot nu toe slechts één belangstellende voor de discussie gemeld. Ja is wat mensen zijn dat zat natuurlijk. Zwarte Piet is Zwarte Piet. En dan houden we gewoon zo. Je hoorde ondertussen de klap op de knieënplaat. De ketchup-song van Las Ketchup uit 2002. Jongen, wat zijn we modern? Dan gaan we maar weer gauw terug naar 1967. Naar een klassieketje toe. Ja, hier zijn natuurlijk de Beatles. En Aardbeienvelden voor altijd. Oftewel Strawberry Fields Forever in het Engels. Let me take you down. Very oh. Vrijdag overdag begint met veel bewolking en er zijn perioden met regen. Later in de ochtend breekt de bewolking van het westen uit en zijn er periode met zon. In de middag en avond komen enkele felle buien tot ontwikkeling met kans op onweer. De middagtemperatuur wordt ongeveer 13 graden. De wind draait van zuid naar zuidwest en neemt toe tot vrij krachtig aan de kust tot hard, mogelijk stormachtig tot windkracht 8. Later in de middag zijn er in de kunst, kustprovincies... Zware windstoten, mogelijk van circa 90 km per uur. Tijd om binnen te blijven, zou ik zo zeggen, morgen. Ja. Het is inmiddels al zes uur, hoor. Ja, we, we, we gaan iedere keer over onze tijdslimieten. Maar ja, wat maakt het uit. Ik, ik, ik zet, wacht gewoon even tot... Uh tot Els een beetje weg is en uh, Els die zit inmiddels al achter uh, tegenover me om de non-stop in te starten en uh, ze is al druk aan het gebaren maar ze zal toch nog eventjes moeten wachten en je weet het hè als je zo meteen verder wil luisteren naar uh, de non-stop dan moet je heel misschien even de player stopzetten en de player weer opnieuw starten en dan hoor je weer de allermooiste muziek uit de jaren 60 70 en 80 uit de top 40 vandaan bekende en onbekende hitjes uh, dit was dus de affershow voor uh, donderdag 12 november van het jaar, dus alles 2015. Ik heb nog één plaatje voor je, dat wordt er eentje van Frank Stallone, far from over uit 1984. We zijn er morgen weer en uh, dan gaan we morgenavond weer de nieuwe Elsplaat verkiezen. Dus meneer Hans Bank, die verwacht, verwacht ik natuurlijk dan ook wel weer hier aan de vergadertafel bij Els. Wat mij betreft uh, graag bedankt voor het luisteren en uh, graag tot morgen. Bye bye, zwaai, shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poete Kalouris Show.